Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Beem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd horen we of het eerste coronavaccin in de EU gebruikt mag worden. Het Europese Medicijnagentschap geeft op dit moment de persconferentie over het onderzoek dat ze gedaan hebben naar het vaccin van Pfizer. grote vraag is natuurlijk ook of het vaccin ook werkt voor de nieuwe coronavariant die in Groot-Brittannië is opgedoken, zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs. Of wat ook in de adviezen staat, dat is de vraag, want het is natuurlijk iets van de laatste dagen. Wat wel gezegd wordt door deskundigen is dat uh, zo'n vaccin gemaakt wordt voor variant, um, maar dat het niet zo is dat dat vaccin opeens niet meer werkt op andere varianten. Verschillende Europese landen willen komend weekend al beginnen met vaccineren. Bij ons staat 8 januari gepland als startdatum. Honderden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zitten vast in Groot-Brittannië vanwege die nieuwe besmettelijke variant. EU-landen sluiten de grenzen met het Britse eiland. Veel chauffeurs staan in lange files voor de veerboten en de kanaaltunnel. De veerboot vanuit Nederland gaat nog wel voor vracht. Er liggen meer er liggen meer mensen met corona in het ziekenhuis dan gisteren, 2162 in totaal. En er zijn weer coronapatiënten naar Duitsland verplaatst omdat het te druk is op de IC's in Nederland. Eind oktober gebeurde dat voor het laatst, maar nu dus weer. De online kerstborrels en kerstquizzen vliegen je om de oren. Nu bedrijven, families en vriendenclubs niet samen kunnen komen... kruipen veel mensen achter het scherm bij Quizmasters. Ik hoop dat Paulus het goede antwoord heeft ingevuld... want we gaan door naar vraag 6. Ondertussen hoor ik in mijn oortje allemaal mensen wat zeggen. Iemand heeft een hele leuke kerstbril op. Heel grappig. In Alkmaar zien ze er wel brood in. Daar hebben ze 20 studio's gebouwd in een bunker... om alle online vragen aan te kunnen. Het werkt goed, zeggen ze. Je ziet ook vaak dat na de quiz dat mensen nog even na blijven babbelen En dat deden ze anders natuurlijk bij de koffieautomaat. En nu kunnen ze dat toch op deze manier een beetje met elkaar doen. Het weer, op steeds meer plekken regent het en het gaat ook harder waaien. Het is een graad of acht vanmiddag. Morgen valt er vooral in het zuiden regen. In het noorden is kans op wat zon. een verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw Warmte, Warmte. Kerst. Kerst ZFM Dit is Kerst met ZFM Met nu en nu De herhaling van Zandvoort op zaterdag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 See being with you. I'd rather be. Van Clean Bendit en B. is het even na twee uur geworden. Zandvoort, een hele goeiemiddag. We zijn er weer hoor met de Zandvoort op zaterdag tussen twee en vijf in de versierde kerststudio van uh, CFM. Goedemiddag en uh, ja. Blijf vooral uh, lekker binnen en uh, luisteren naar de radio... want buiten is het uh, niet echt lekker weer. het uh, Jan, goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob en uh, goedemiddag luisteraars en uh, niet te vergeten kijkers. Uh, ja, we zijn weer. Uh, drie uur lang live uh, vanaf de Tolweg 10a. Zandvoort op zaterdag. Nee, het is een beetje, een beetje heijig, een beetje... Een beetje... Weer. Er zijn zelfs een beetje regendruppels, zie ik. Dus... Maar, maar goed, er zijn toch nog best wel wat uh, toeristen uh, in het dorp. Berold, als je ziet wat er, uh, wat er door het dorp loopt... Zijn er zijn best wel mensen die lekker in, uh, in een huisje of uh, in een appartementje zit, zitten. Dus het is best wel gezellig uh, in het dorp. En dat vergeet natuurlijk niet... want ik heb van de week mijn eerste appelflap gehad bij Harry Oliebol. En die was lekker. Ja, ja lekker genoten. Ja, normaal gesproken neem ik altijd gewoon een oliebol. Ik, bedoel, uh, toch, ik moet toch ik moet een keer proeven. Maar ik denk, nee, ik uh, kreeg van Harry een... Uh, een echte appelflap. A aan te raden. Hou je er wel Eerlijk. rekening mee dat je kersttrein moet blijven passen tot uh, nou, na de kerst? Deze spijkerbroek die ik nu aan heb, die begint aardig te knellen. <laughs> Helemaal goed. Nou, vanmiddag een uh, leuke uitzending. Uiteraard heel veel uh, kerstmuziek. Maar dat niet alleen. Nee, we hebben natuurlijk... Uh, natuurlijk blijft het weer zo. Wordt het beter, uh, wordt het minder. Wordt het kouder vooral. Wordt het kouder. U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. We hebben natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het korter rond de klok van kwart over twee. Eh, daarnaast hebben we natuurlijk wat bijdragers van onze mediapartner NHTV. Waaronder kerstgroeten vanaf het strand. Eh, en nog veel en veel meer in het eerste uur. Het tweede uur we, herhalen we het interview wat onze collega Roy Dongen had met Kees Mettes van het CDA. Want er wordt er weer een visie ingetrokken. Er liggen er twee. De entree, van, de entree van Zandvoort en natuurlijk het Badhuisplein. En dat gaat allemaal weer terug naar de tekentafel. Dat zijn natuurlijk hangijzerdossiers, om het zo maar te zeggen. Voor de jaren heen, zo kan ik beter zeggen. Ja, en dan zo vlak voor de verkiezingen. Ja, trek ze maar weer in. En dan gaan we naar de verkiezingen wel weer verder kijken. Zo'n gevoel heb ik daarbij. Maar goed, daarover meer met het interview met Kees, wat Kees Mettes had. Met onze pre pre presentator Roy Dongen tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. Dat in de tweede uur. Uiteraard is er nieuws vanuit de wereld van de Formule 1. De prijzen van het seizoen worden, zijn uitgereikt voor de Westers inhaalactie. En een oeuvreprijs is uitgereikt. Daar natuurlijk uh, meer over tijdens Pit Report. En een nieuwe, nieuwe uh, teammaat uh, voor uh, Max Verstappen. Ja, de kogel is door de kerk. De kogel is door de kerk. Dus uh, daarover natuurlijk meer tijdens Pit Report. Trouwens, heb jij die uh, documentaire gisteravond gezien van Max Verstappen? Die heb ik net gemist. Maar jij zei het net uh, toen we op de Brommer zaten. Van, uh, heb je de documentaire gezien? Gewoon vergeten, hè? Schande. Nou, nou, even vanmorgen heb ik hem, uh, heb ik hem achter elkaar... Er zijn drie delen achter elkaar uh, gekeken. En uh, ik, ik, ik, moet echt, ik moet zeggen, het is echt een aanrader. Het geeft een uh, heel objectief uh, beeld van achter de schermen. Ook over de rol van Jos Verstappen tijdens natuurlijk de eerste jaren. Met name de eerste jaren van Max, maar ook in de onderhandelingen met Red Bull. Het is echt een aanrader voor de autoliefhebbers uh, om die documentaire te zien bij Ziggo Sport. Uh, wat hebben we verder nog? Uh, ja, uiteraard het dier van de week. En dat was leuk. We hadden vorige week, hadden, of de afgelopen twee weken, hadden Mr. en Jip. Mr. Jip, om het zo maar eens te zeggen. Nou, die zijn allebei geplaatst. Maar er is weer een nieuwe gekomen. En weet je hoe die heet? Nee. Jip. Ja, alweer Jip. Jip 2. Maar goed, dat is de enige die, die nog niet gereserveerd is... dan wel een, een thuis heeft gevonden. Wat voor uh, beest is het? Een, een, poes. Een, poes. een poes. Een poes. Dus okay. Jip, uh, Jip 2, om het zo maar eens te zeggen. Rond de klok van half vijf tijdens het dier van de week. Verder hebben we natuurlijk het gedicht van de dag. Nou, het staat een beetje in, de tijd, in, in het teken van de Winter Pride. Want afgelopen donderdag is die van start gegaan. En gisteren was er een live-uitzending vanuit de studio tijdens de Winter Pride. En zondag is het deel 2 met de top 51. Dus het gedicht van de week staat in het teken van de Winter Pride. Dus ik heb een aantal voor je klaargelegd. en nou, jij mag beslissen. Dus dat is om een kwart voor vijf tijdens het gedicht van de dag. Daarvoor hebben we natuurlijk nog Zos Live, Zandvoort op zaterdag live. Een live-registratie van een concert... Want uh, ja, vroeger mochten er duizenden mensen naar concerten... en uh, nu liggen het allemaal op z'n gat. Dus ik ben benieuwd welke jij hebt uh, uitgekozen. Ja, voor een concert waar geen duizenden mensen bij waren. Oh, oh nou goed. Ik uh, laat me verrassen. Dat allemaal iets over half vijf. Gedicht van de dag, dier van de week. Zoals live, pit report, dat allemaal in het derde uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar de enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, je Weer drie uur lang gezellige radio op de zaterdagmiddag. Een hele goede middag, hou op me aan, hè. de radio op uh, CFM. Onder andere te beluisteren via cfmsandvoort.nl en onze eigen CFM Zandvoort uh, app En uh, cfm-live.nl kan je ook uh, live meekijken trouwens. En dan zie je uh, de gezellige studio hier aan de Tolweg. Tijd van het jaar met CFN. CFN. CFN. Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Have it all. Rip the memories off the wall. All the special things I bought. They mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than everywhere. Now I know just what you love me for.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 feeling lost, always me that pays the cost, I should never trust so easily, you lied to me, lied to me, then left when my heart round your chest, mm. take all the money you want from me, hope you become what you want to be, Show and sleep with you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 En informatie brengen we elke zaterdagmiddag... tussen 2 en 5 bij CFM. En jo, dat is eerst uh, de single van George uh, Michael en Rita Franklin... I Knew You Were Waiting For Me. En daarachteraan uh, Sam Smith en Diamonds. Een uh, plaatje uit de hitparades van dit moment... Jawel, Albert-Jan, het is uh, tijd voor het nieuws in het kort. Ja, jij... Kan je het in het kort houden, of niet? Nou ja, laten we eerst even beginnen met wat jij me net uh, meldde. Want het is, ik heb dat nergens uh, kunnen, uh, kunnen lezen. Ja, ik kreeg een bericht uh, dat gisteravond uh, even na tien uur moest brandweer uh, uitrukken... voor een uh, buitenbrand op de Vlamingstraat. Ja. Het bleek achteraf dat uh, de kerstboom die daar uh, neergezet was uh, door de gemeente... in de fik was gestoken door uh, waarschijnlijk jongeren. Meen je niet? ja. Dus ik weet niet hoe het, hoe het er aan toe is, hoe okay. ernstig... maar in ieder geval, ja, van Dalen hebben dus de kerstboom daar gisteravond in de fik gestoken. Oké, okay, goed. Dan gaan we terug naar Zandvoort nieuws in het kort. In verzorgingshuis De Rijp in Bloemendaal is de afgelopen week op 90-jarige leeftijd ook ok van Batenburg overleden. De geboren en getogen Bloemendaler is de organisator van de eerste nieuwjaarsduik op 1 januari 1960 in Zandvoort... Ten nagedachtenis aan hem zal de, oude duik, de oudste duik van Nederland... de Ok van Batenburg-Nieuwjaarsduik Zandvoort gaan heten. Verderop in dit eerste uur komen we daar wat uitvoeriger op terug. De behandeling van de bouwkundige visies van het badhuisplein in de entree Zandvoort... die stond gepland voor de gemeenteraadsvergadering afgelopen week... is op het laatste moment van de agenda gehaald. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de wens van de oude partij Zandvoort, de VVD en de PVV... om de visies op diverse punten beter uit te werken... alvorens de raad ter vaststelling aan te bieden. De nieuwe, beter uitgewerkte visies zullen zo spoedig mogelijk... dus toch uiterlijk in het tweede kwartaal van het volgend jaar aan de gemeenteraad worden aangeboden. Daarna zullen de visies opnieuw in achtereenvolgens volgens de commissievergaderingen... en de gemeenteraadsvergaderingen behandeld moeten worden... En het is de vraag of dat nog voor het zomerreces zijn beslag zal krijgen. Een behoorlijke vertraging dus. Ja, en denk je nou dat het voor het zomerreces zijn beslag gaat vinden? Ik heb geen idee. Wij houden nu op de hoogte. Woensdag 16 december, jongsleden, hebben de vrijwilligers van de stichting Pluspunt Zandvoort... op een ludieke manier hun kerstbon uh, gekregen. Daar, waar eerst nog een kleine aangepaste kersttafel op het programma stond... moest er toch weer geschakeld worden. Wat net te doen, dat was het dilemma. Maar een soort kiss and ride zonder kiss... ...kon wel door worden georganiseerd en zo geschiedde. De, vrijwilligers, de, de vrijwilligerscoördinatoren Hans en Jolande stonden uh, uh, coronaproef mondkap op... ...en met de anderhalve meter stok binnen handbereik een ieder te bedanken. Voor de eerste honderd mensen was er behalve de kerstbon en VWV-bon... ...ook een fantastische kerstgoodybag... ...samengesteld door de nieuwe ADL Versmarkt in Zandvoort Noord. Er volgden vele enthousiaste reacties op alle heerlijke spulletjes die men aantrof. Al met al een geslaagde dag. Al hopen ze natuurlijk wel allemaal wel op een normale kerstborrel in 2021. In een poging om het aantal coronabesmettingen terug te dringen... is de GGD Kennemerland een groot regionale campagne gestart. Onder andere wordt in het Zandvoortse Courant van deze week... een opvallende poster afgedrukt die thuis op het raam kan worden geplakt. De poster is afgedrukt in de Zandvoortse korant van deze week en kan hiervoor worden uitgeprint. Daarnaast kunnen via de website van de GGD Kermeland gratis stickers worden besteld. En deze stickers worden ook uitgedeeld op de testlocaties. En tot slot goed nieuws voor Ietje. Een grote verrassing voor Ietje uit Zandvoort. Ze heeft in de wekelijkse bingo trekking van de Vriendenloterij Bingo een bedrag van 10.000 euro gewonnen. Jan Versteeg, ambassadeur van de Vriendenloterij, bracht haar het feestelijke nieuws middels een videogesprek. Ietje reageerde enthousiast. Ik heb kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen... en de kerst komt eraan. Dus dat komt wel goed uit. De uitreiking aan Ietje is op 14 januari volgend jaar te zien... in het televisieprogramma Lingo op SBS 6. Bij de Vriendenloterij winnen niet alleen deelnemers... maar ook maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen... en mogelijkheden een steuntje in de rug geven. Minimaal 40% van de maandelijkse inleg van alle deelnemers gaat naar 46 goede doeners... die actief zijn op het gebied van gezondheid en welzijn... En bijna 3300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. Wat is uh, jouw postcode eigenlijk? 2041. 2041, ja, heb, echt waar? Ik, ik heb weer een reep chocola. Ja, gewonnen. dan heb je twee repen chocola gewonnen. Die, die had ik vorig jaar al. Die had ik het jaar daarvoor ook al. Ja, ik ook. Dus uh, nee, wij hebben ook een prijs. Geen 10.000 euro, maar in ieder geval twee repen chocola. Daar moeten we ook uh, blij mee zijn. Hier is de Jackson Fight. in de top 40. Deze van uh, Jaap Reisma en uh, Pommelien, Nederland-België, tezamen. Net als uh, inderdaad uh, de singles landen. En nu met Nu wij niet meer praten. En dan gaat Albert-Jan weer praten met het, uh, met het weerbericht voor uh, de komende dagen. Hoe gaat dat eruit zien, uh, Albert-Jan? Witkerst of niet? Uh, laat ik me nog even niet over uit. Oh. In New York is het, wel, is het wel wit, hè? Ja, is het zo? Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. Dus daar, daar, zit, daar is het al wit. Goed, luisteraars en kijkers. Uh, uh, vanmorgen scheen zelfs nog een beetje de zon. En later nam de bewolking toe en vanmiddag is de kans op wat lichte regen. Met 11 graden is het weer zacht en waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het koelt af naar 8 graden. Morgen schijnt ook af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In de middag is de kans op enkele buien. Het wordt een graad of 10 en het waait flink. En maandag wordt een kletsnatte dag met geruime tijd regen. Het wordt 11 graden en het waait nog steeds flink. Dinsdag en woensdag is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur stijgt naar een graad of 10. En vanaf donderdag wordt het duidelijk minder warm... Minder warm, met maximaal tot een graad of 7. Het blijft wisselvallig, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. En vanaf tweede kerstdag stijgt in de nacht de kans op vorst. Oké, okay, dus krabben. Krabben en een witte kerst. <laughs> en uh, Ja, je weet het niet. Dat zou mooi zijn. Het weer is uh, na te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Dan komt hij aan, een van de beste singles van Phil Collins. The prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hopper long and a pistol that shoots as a wish upon you men. Dolls that will talk and will go for a walk as the hope of Janice and Jen. And mom and dad can hardly wait for school to start again. van die kerstklassiekers die al in heel veel uitvoeringen zijn uitgebracht. En nou, dat geldt uiteraard ook voor deze plaat die je net hoorde. Ditmaal in de uitvoering van Megan Trainor. En haar nieuws was van de week in Zandvoort en ze waren op strand volgens mij, Albert-Jan? Ja, 2020 is een jaar dat de geschiedenisboeken in zou gaan... als het jaar waarin de virus onze provincie volledig in zijn greep had. Aan het eind van een bewogen jaar, en met de blik op uh, 2021... startte onze mediapartner partner NH Media de campagne 2021 Maak er wat van. En tijdens deze campagne worden mensen op straat gevraagd uh, hun nieuwjaarswensen te delen. En afgelopen week was Zandvoort aan de beurt. En hier volgt hun reportage. Ja, vrolijk 2021. Ik hoop dat het een prachtig mooi uh, stralend nieuwjaar wordt... Uh, waarbij een hele hoop mensen wat meer rust ervaren hebben en weer wat uh, kunnen genieten van elkaar. Nou, ik wens iedereen dat ze mogen krijgen wat ze wensen en dat ze er zelf wel aan meewerken, want uh, zomaar gaat het niet, hè? Ja, dat. hopen dat <lacht> we weer iets mogen. Ik wens vooral uh, veel gezondheid en uh, voor een stukje verder weg dat we uh, elkaar gewoon weer in de armen kunnen sluiten en leuke dingen met elkaar kunnen doen. We zijn hier op onze uh, huwelijksreis. <lacht> En dat hebben we met tien mensen ook vieren en dat vonden we toch wel heel jammer. We gaan het gewoon volhouden, we gaan het gewoon doen met z'n allen. Maar wij zeggen echt van, het gaat over. We zijn uh, sinds 25 november uh, gerichtsteerd partners. En we mochten nergens heen om te vieren, dus uh, dachten we blijven in Nederland. En uh, toen kwamen we hieruit. Ja, even een rondje over het strand. Ja, we mogen niet zoveel, maar maak er toch in besloten kring uh, een mooi feestje van en laat je niet... Uh... Down maken door dit stomme gedoe in die coronacrisis. Uh, ja, jongens, we kunnen lang en breed praten. We moeten echt even pas op de plaats maken, want dan zijn we je heel erg ziek. Maar we hopen het volgend jaar nog met, uh, met iedereen in die ons dierbaar is te kunnen vieren. Ja. En, uh, ik hoop dat voor iedereen het volgend jaar weer kan. Nou ja, gewoon wel weer naar de begrafenis van je. Ik ben een beetje ouder, Naar de begrafenis van je vrienden en je vriendinnen. Ik heb heel veel rust ervaren, genoten van de rust, lekker op het strand gaan lopen en uh, ja, ik heb niet zoveel gemist. Het heeft me eerder dingen gebracht. Dat we wel op het strand mogen blijven lopen met de hond en dat soort dingen. Want bewegen is dat, blijft toch het meest belangrijke voor een menselijk bestaan. Want anders had je geen benen gekregen. Dus ik hoop dat we ja, mensen op afstand weer blij kunnen maken en dat ik weer lekker op pad kan. Ja, en ik heb sinds dit jaar nieuw werk. Ik zou het wel leuk vinden om weer een keertje naar kantoor te kunnen. Voor de eerste keer. Dus hou je vooral aan die regels. Hou je aan de lockdown, bewaar de afstand, hoe graag je ook met je familie en je vrienden wil zijn en je wil knuffelen. Maar zoek het op in de eigen kring. Ik heb... En dan maar met videocalls of Zoom-meetings. Allemaal prima. We blijven lachen, mensen. We moeten volhouden met elkaar. En dat doen we graag. In het hart. We hebben een prachtig jaar voor de boeg. Het kan alleen maar mooier. Het kan alleen maar mooier. Doe het met elkaar. Maak er een mooi feest van. Ja! Het is dus voor iedereen een hele fijne kerst en een heel mooi jaar toegewind. Klaar. Ja, dat is het dan. Een paar weken geleden zag je de eerste kerstbomen in huiskamers. En nu gaan we het godverdomme gezellig hebben, denk. Lichtjes in tuinen en kerstversieringen in het straatbeeld. Vladerspasneel in de kozijnen waar nu opeens allemaal treinen rijden, het huis op zijn kop. Met een stal in de schuur. Schat is de oven op temperatuur en een munt moet ge. Blijf ja. elkaar helpen. Blijf gedekt. geduldig naar elkaar. Het rendier in de voortuin moet nog worden gecheckt. Het in de voortuin. Het is niet voor niets een van de meest gestelde vragen van de laatste weken. Wat kunnen we met de kerst? Het antwoord is helaas niet meer dan de laatste maanden. Wat fuck mam. Wat fijn dat je er bent. Even weg uit Amsterdam. Zeker nu het uit is even lekker met de van. Mam, ik sta nu bij dat rendier, maar op welk knopje ik ook druk. Ik hoor alleen maar een vaag soort gebrom. Volgens mij is dat ding gewoon stuk. Nee, dan moet je even wachten, want dat beest dat warmt nu op. En straks knippert hij in alle kleuren. Dat is toch helemaal top. We maken wel een uitzondering voor de kerst. Op 24, 25 en 26 december blijft 3 het maximum. Op die drie dagen kan er dus net iets meer. Ja, echt top man. Maar eerlijk is eerlijk, kerst blijft helaas sober. En als je klachten hebt, blijf je natuurlijk thuis. Niemand wil familie of vrienden besmetten. Blijf zoveel mogelijk thuis. Gewoon thuis. Het voelt gewoon eens uit. Ah ja, maar dan... Thuis. Zal ik warme chocolade op de bank. Want die film komt op tv. Nou, dan ga ik maar naar boven, denk ik. Nou, doe toch gezellig mee! Op een gegeven moment komen de muren op je af. gezellig. We vorig jaar weg van de fam, gewoon met elkaar. En na een aangebrande varkenshaas en gore rode wijn. Dat je toen vroeg: mag het anders ook McDonald's zijn? En sowieso is het een goed idee. uw kerstdiner af te halen bij. of te laten bezorgen door. uw favoriete restaurant. We drove naar de drive. Na het Big Mac-menu begon ik aan jouw lijf woon van frituur op het parkeerterrein mag het alsjeblieft McDonald's zijn maar het is Kerst met de vang Kerst met de vang gezellig Kerst met de vang Kerst met de vang gezellig Kerst met de vang Kerst met de vang gezellig Kerst met de vang met de vang gezellig Maak er ondanks alle beperkingen een mooie en warme kerst van komen hier door Hek Met elkaar. En voor. Met dank aan uh, NPO Radio 1, BNN, uh, Vara, die zonden deze compilatie uit. Uiteraard van de toespraak van uh, onze Mark Rutte afgelopen maandag... over uh, de lockdown waar we nu in zitten. Tezamen met uh, Merel Kerst, met de Van Merel en Mark, uh, tezamen dus... Nou, de kerst. Je hoort het ook bij CFM op de radio met heel veel gezellig muziek. Houd de radio aan en je je eigen lokale radiocenter. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Wichel, Joe And one jump Randall, the king and I, and the catcher in the right. Eisenhower vaccine. England's got an I'm not Die het altijd goed doet zo rond de feestdagen op de radio. Deze van Billy, Joel en We Didn't Start The Fire. Ja, je luistert naar het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. En je kan ook meekijken trouwens in de gezellig versierde studie aan de Tolweg 10A. Gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl. Daar kan je live meekijken. Of download de CFM-app mocht je die nog niet hebben. Ook via de app kan je live meekijken en luisteren natuurlijk in de studio. Van de week ja, hadden we treurig nieuws, want dat gaat over de nieuwjaarsduik. Ten eerste treurig nieuws omdat hij niet door kan gaan vanwege corona. Maar ja, nog treuriger is wat er met de oprichter is gebeurd, Albert-Jan. Klopt. Zoals gezegd, ook van Batenburg, de initiatiefnemer... van de eerste nieuwjaarsduik in Zandvoort... is afgelopen week op 90-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de corona... Zijn partner Jan Kees, die eerder bij uh, het verpleeghuis van zijn man inbrak... toen hij in quarantaine moest, zegt gebroken te zijn. Ruim 60 jaar geleden rende ook Ok als uh, een van de eerste het Zandvoortse zeewater in... voor een frisse duik op nieuwjaarsdag. En uh, uh, het is dus nu zo uh, dat de nieuwjaarsduik in Zandvoort uh, herbenoemd zal worden... en het wordt de Ok van Batenburg nieuwjaarsduik Zandvoort. En uh, enige tijd geleden sprak N.H. nog met Ock ok over uh, ruim 60 jaar uh, de nieuwjaarsduik in Zandvoort. De oudste nieuwjaarsduik in Zandvoort. Hier uh, het interview. In een slootje hand in het water steek. Dan denk je, jezus, het koud. Maar als je dan een zeeduik, denk je, Van oh, van mee. Morgen is alweer de 60 zestigste editie van de nieuwjaarsduik in Zandvoort. En waar nu duizenden het frisse water in rennen... was dat in het prille begin nog wel anders. Toen waren het nog geen dertig leden van de Haarlemse zwemclub Njord, Met onder hen ook van Batenburg. De belige oude avond. Bij iedereen is dat hetzelfde. Het is alleen maar vreten. En of een beetje zuiver erbij. En dan de volgende dag ga je... sensatie. In zee, in je blootje. Op het Zandvoortse strand namelijk waar zich leden van de zwemvereniging Njort verzamelden... voor de met alle voorzorgen omgeven eerste duik in de Noordzee op Nieuwjaarsdag. Een verkillende bezigheid, bedoeld om hun gehardheid te demonstreren... aan de extra warm ingepakte burgerij die op dat tijdstip een strandwandeling maakte. Hoe reageerden de mensen op het strand toen jullie dat deden? Prachtig. We lachen natuurlijk. Maar we deden dat altijd drie keer. Eén keer gewoon de wilde duik, weet je wel. En dan nog één keer voor het publiek wat daar staat. En één keer voor de fotografen die daar staan. Sindsdien dook hij tientallen keren op 1 januari. Maar in 1963 was het wel erg koud. En dan werd helemaal stijf. De duikoutfit veranderde. Eerst in zijn zwembroek en daarna jaren voor de lol in een badpak. En nu blijft hij op het droge, in een warme trui. Met op zijn rug de eretitel Duikmeester Ok. Heeft u nog één belangrijke tip? Ja, dat ze in ieder geval goed warm moeten lopen voor ze erin gaan. En als ze eruit gaan, niet stil gaan staan. Het, ik denk dat het water weer net als, als meestal ongeveer 8 graden is. Oké, okay. dus dat is goed te doen. En dan, ja, duik hier. Mooi, een oude reportage van, nou ja, ouds. Een jaar geleden, toen vlak voor de nieuwjaarsduik van verleden jaar dus... De duik van 2020 uh, is het dan. De duik van 2021 kan uiteraard vanwege corona dit jaar niet uh, zoals gebruikelijk doorgaan. Maar mensen kunnen wel een blik water over zich heen werpen. albert ja, heb je daarover? Nee, uh, klopt, daar kom ik straks nog even op terug. Twijf, dan kan je een uh, wikkel uh, downloaden en een uh, eigen blik uh, creëren met uh, zeewater. Een beetje zout erbij en dergelijke. Heb je dat uh, recept ook al uh, gezien? Of uh, loop ik nou voor op jouw berichtgeving? Nou, ik heb een plaatje gezien en het lijkt me een koude aangelegenheid. Een hele koude. Ga je ook op balkon staan of niet? Nee, nee. dat, dat nee, lijkt me, me wel overlacht. <laughs> nou ja, dat was in ieder geval het interview wat uh, onze collega's uh, hadden met uh, Ok van uh, Batenburg. Dus de afgelopen week uh, op 90-jarige leeftijd uh, overleden. Tot zover ook uur 1 van Zandvoort op zaterdag. Zometeen het tweede uur uiteraard van dit radioprogramma. Daarin ook weer heel veel informatie. En lekkere kerstmuziek. Ja, wat was het zo vlak voor de feestdagen, vlak voor de kerstdagen. En dat hoor je op de Zandvoortse Radio. Nu allemaal fijne dagen en een voor.